spoedige start. Michel Koenen met het NOS-journaal. Kamervoorzitter Van Miltenburg maakt rond deze tijd bekend dat ze opstapt, bevestigen bronnen aan de NOS. Van Miltenburg ligt onder vuur omdat ze in de Teven-deal een kopie van een brief van een klokkenluider liet vernietigen. Ze zei erover niks tegen de commissie Oosting die de deal onderzocht. En de Teven-deal gaat om een omstreden schikking van 4,7 miljoen euro tussen crimineel Kees H. en de latere VVD-staatssecretaris Teven, die was toen nog officier van justitie. Milieuorganisaties zijn verheugd, maar ook bezorgd over het onderhandelingsakkoord op de klimaattop in Parijs. Daarin staat onder meer dat de temperatuurstijging op aarde beperkt moet worden tot ruim onder de 2 graden, mogelijk zelfs niet meer dan anderhalve graad. Greenpeace vindt dat het akkoord tekortschiet, maar zegt wel dat het hoop biedt. Ook Milieudefensie noemt de tekst bemoedigend, wel zouden ze graag zien dat arme landen niet in hun eentje moeten opdraaien voor de kosten van klimaatrampen. De onderwijsdirecteur van het VU Medisch Centrum roept studenten op om aangiftes te doen als ze op een bangalijst staan. Daarop staan vrouwen die makkelijk het bed in te krijgen zouden zijn. De lijst gaat rond op Facebook. De onderwijsdirecteur spreekt van strafbare feiten. Ze komt met maatregelen tegen de initiatiefnemers van de lijst. Schaatser Sven Kramer heeft de 5000 meter gewonnen bij de wereldbekerwedstrijden in Heerenveen. Hij versloeg nummer 2 Jorrit Bergsma met ruim anderhalve seconde. De Belg Bart Swings won brons. Bij de vrouwen won Marit Leenstra brons op de 1000 meter. Daarmee plaatste de vriezin van 26 zich voor het WK-afstanden in Kolomna. Het weer vanuit het westen trekt de regen over het land... en gaat het steeds harder waaien langs de kust zelf stormachtig. Het is 7 tot 10 graden. Vannacht neemt de wind af en wordt het vanuit het noorden droog. Morgen alleen in het zuiden motregen. Het wordt dan ongeveer 8 graden. Dit was het NOS Journal.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 bij ZFM Entertainment for you. En dat allemaal tot de klokjes van 7 uur. En uh, ja, natuurlijk de voorgaande heren Rob en Albert-Jan. Bedankt uh, voor de voorgaande uurtjes. En, uh, we gaan lekker, uh, lekker muziek draaien tot de klokjes van 7 uur. En dat doen we met Jimmy Cliff en Reggae Night. gaan dat je dat uh, daarop afgestemd bent op http en dan uh, ja dubbele punt slash slash en dan uh, zfm een streepje live.nl en dat allemaal met entertainment uh, for you en dat allemaal tot zeven uur ja en dit was de Jimmy Cliff en Reggae Night en daarvoor hoorde u uh, dus uh, een Morena en wat gaan we doen? Ja, we gooien er gewoon een Nederlands plaat, talige plaat door. En uh, die is van uh, Wesley Klein. En hey jij, hoe heet jij? Je favoriete plaat op de radio? Dat kan, want ook in dit uur is het jouw muziek, jouw keuze. Laat Fred het weten via zandvoortradio Drinken, zou ze wat zien in zo'n jongen als mij? Hey, jij hoort Klinken? Wat zou ze drinken? 4.5 op de kabel. CFM, Entertainment for you. Tot de klokjes van 7 uur. En uh, ja, de studio ziet er weer gezellig uit. We zitten weer helemaal in de kerstsfeer. En uh, ja, de dames hebben daar uh, aardig hun best op gedaan. En uh, ja, dus gaan we ook deze plaat draaien van Cher en Rosie O'Donnell. En uh, Christmas baby, please come home. En blijf lekker luisteren. It's Christmas. Baby, please come home. En Rojo Donald. En Christmas. Baby, please come home. Hier bij ZFM Entertainment for You. Tot de klokjes van 7 uur. Mijn naam is Fred Heij. En welkom allemaal. En we gaan uh, natuurlijk zo ook de drie uh, op een rij van Fred Heij draaien. En ja, we gaan, uh, we gaan eerst nog een plaatje draaien van Mother Talking. En uh, You're My Heart. Modern talking En je kent ze wel, die twee jongens. Ja, ja, ja. En die twee gladde jongens, moet ik wel zeggen. En uh, ja, wat gaan we doen? We gaan lekker de drie op een rij van Fred Heij draaien. En uh, ja, we beginnen gewoon lekker met uh, Sam Koek. Meer muziek, meer variatie. Met Entertainment for You.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 Help me, please. But he wants. Bob wow. to- Demanding. I won't be demanding. If you have a change of heart, I'll be understanding. I'll be understanding. When love becomes, becomes a broken heart and dreams begin, begin to die, die Believe me when I say We'll work it out somewhere. I'll, I'll never try, try to hold. Controlling you If it's what you want It's what I want I want what's best for you And, And if there's, there's something else, else that you're looking for I'll be the, the first, first to help you try Believe me when I say It's hard to say, hard to say goodbye, goodbye. I try to hide the truth that's in my eyes. It's what you want It's what I want I want what's best for you And if there's something else that you're looking for I'll be the first to help you try. Believe me when I say It's hard to say goodbye What's this? Waren ze dan de drie op een rij van Fred Heij... en dat allemaal weer op die zaterdag... de 12e december van, uh, van 2015. Ja. En uh, wat gaan we doen? We gaan een lekker kerstplaatje draaien. En dat is de laatste nieuwe van Tino Martin. En mijn eerste kerst zonder jou. Nog nooit hoorde je zoveel hits... op één radiostation. Eén radiostation. Radio, radio. Welkom bij jouw nummer 1. ZFM Zandvoort met Entertainment for You. In je weg, is dan echt alles voorbij? Thuis voelt zo eenzaam en stil, denk jij nu ook aan mij? Ik rijd naar huis door de nacht, niemand die daar op me wacht. Iedereen wens mij een vroole kerstfeest, behalve jij. Net als ik, niet een gevoel van spijt. Wilden wij elkaar nu echt wel kwijt? Want een kerst zonder jou, dat is kerstfeest voor mij zo alleen. Waar ging je heen? Wat ik nu voel is de pijn. Ik wil weer bij jou kunnen zijn. Hier om me heen ben jij nu ook alleen. Ik sta voor me uit door het raam. dan hoop ik je weer te zien staan. Sinds je weg ging kan ik soms het leven. Koud Zeg me dan Wat deed ik fout Geef me een laatste Kans te bewijzen veel ik nog van je hou Niet een gevoel van spijt. Wilden wij elkaar nu echt wel kwijt? Want een kerst zonder jou is geen kerst, Zonder jou om me heen. Waar ging je heen? Waar ging je heen? Tina Martin. Mijn eerste kerst zonder jou hier bij CFM, Zijn laatste nieuwe. En nee, uh, ja. Natuurlijk ook 2016, dan, dan staat hij in de HMA. En daar geeft hij dus zijn concerten, zijn nog kaarten. Dus u kunt altijd eventjes kijken op, op de site van Tino Martin. Of, of op de tickets sites. En ja, daar kunt u dus uw kaartjes aanschaffen. Ja, VIP-kaarten zijn er ook nog. Alleen ja, moet u zelf eventjes gaan kijken, even googelen en uh, wij gaan terug naar 1998. En dat doen we met John Travolta en Olivia Newton-John in de Grease Mega Mix. Entertainment for You. Blijf lekker luisteren. Tot de klokjes van 7 uur is dit Fred Dramatic. Watch a breeze lightning. lightning. Dashboard and doom, up the so oh yeah With new pistols, cups and shots You get over rocks You know that I ain't playing She's a real pussy rat seems bad uh. Nou, dat was hij dan. John Travolta, Olivia Newton John. Uit 1998, The Grease Megamix. En uh, ja, wat gaan we doen? We gaan nog een lekker plaatje draaien. We gaan alweer langzaamaan uh, naar het nieuws van zes uh, uur. En uh, we gaan nu eerst Tom Boxer en uh, Antonia draaien met de Morena. Blijf lekker luisteren. Tot de klok is voor zeven uur ben ik bij u. Entertainer voor you Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe? I've been married a long time ago. Where did you come from? Where did you go? Gang naar jou en dat allemaal van Redde Hexen hier bij die ZFM 106.9 en 104.5 op de kabel. En we gaan verder met King Afrika en La Bamba. La Bamba! Sensual. Un movimiento sensual. Sensual. Un movimento mustaxi. Sexy. sexy. Un movimento mustaxi. Sexy. Iet iedereen is ontslag. Een la cabeza, una mano en la cabeza, un movimiento sexy, un movimiento sexy, una mano en la cintura. ja, ik se viene als zo, zo, radio's en de O una mano en la cabeza, un movimiento sexy, un movimiento sexy, o una mano en la cintura, o una mano en la cintura. sexy mommy sensual un movimiento sensual sensual un movimiento muy sexy sexy un movimiento muy sexy, sexy. La Bomba en King Afrika was dit. En dat allemaal bij die ZFM. En we gaan lekker naar de, het nieuws van 6 uur toe. En dat doen we eventjes met een Hollandstalige plaat van Marco Meisters. En uh, ja, met kerst thuis te zijn. time Heel veel te wensen voor jong en oud. Jong en oud. Dagen van vrede, knuffels van mensen waarvan je houdt. Zie, FM, wensen jullie allemaal fijne dagen.